Experts willen dat dus voorkomen. Dan naar Politiek Den Haag. De vakbonden gaan maandag koffie drinken met premier Jetten. Het is een kennismakingsgesprek. En de bonden hopen dat de koffie niet te heet is... want lang willen ze het ook niet maken. Ze eisen dat het kabinet eerst het besluit terugdraait... om de pensioenleeftijd sneller te laten stijgen. In Londen zou een Nederlandse activist zijn opgepakt. Die zou het standbeeld van Winston Churchill hebben beklad met verf. Er staan teksten op als Free Palestine en oorlogscrimineel... Churchill was in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw premier van het Verenigd Koninkrijk en voorstander van de oprichting van de staat Israël. En als je met je Netflix-account al verheugde op films en series als Harry Potter en Game of Thrones, dan heb je pech. De streamingsdienst neemt filmstudio Wonder Bros niet over. Waarom Netflix de handdoek in de ring gooit, legt filmkenner even van de Brink uit. Netflix ja, ziet af van de overname omdat ze het gewoon simpelweg niet meer financieel aantrekkelijk vinden. Paramount wil namelijk nu 111 miljard dollar neerleggen voor Warner Bros. En daar zat Netflix wel flink onder. Nou, Paramount is de studio achter bijvoorbeeld Top Gun... The Godfather en Mission Impossible. Oh, sorry. Oh. Sorry, ja, ik moest nou, dit geluid... min zon is ongeveer westen, in het, grijs in het westen van het land. Kans op regen daar ook. Graad of 11 tot 18. Morgen een mix van zon en wolk en dan een graad of 11. Dit wil ik laten horen. Geen hint voor de rebus van vanmiddag helaas. Natalie, dankjewel. Alsjeblieft. Je hoeft een keer van vlietmeister met 10 files Vat hem al mee. Eén vertraging van 17 minuten op de A12 van Arnhem-Utrecht... tussen Maarsbergen en Maarn 3 kilometer. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Welkom bij de enige hechten. Tot zes uur vanavond hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3163. De, De enige die telt De top 40. Yes, terug op het honk. Vanwege de Olympische Winterspelen was ik heel even verhuisd naar de ochtendshow. Shoutout naar mijn lieve collega en dierbare vriend, Benno Barreveld... die de afgelopen twee weken op de top 40 heeft gepast. Maar wat is het weer lekker om hier zelf te zitten op vrijdagmiddag. De editie van vrijdag 27 februari 2026 heb ik voor je. Ja, dit weekend zitten we al in maart. Wat heerlijk. De twee meest verschrikkelijke maanden van het jaar zitten er bijna op. We gaan februari in stijl afsluiten met de 40 grootste hits van deze week... in een lijst waar je u tegen zegt... Administratie van deze week, 12 stijgers waarvan 11 stippen. We hebben 15 zakkers, maar 8 zittenblijvers, 20 extra larmschijven en 5 nieuwe binnenkomers. Ik herhaal 5 nieuwe binnenkomers. Voordat je die van me krijgt, een terugblik naar vorige week. Toen waren dit de drie grootste rammers van Nederland. Nummer 4. Olivia Dean, Man I Need. De Fate van Filia. De top 40 Blue back with another one. Limmer, H, Q Music, Maximum Hit. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Vorige week. vorige week ging de onderkant van de top 40 echt volledig op de schop. Maar hoe hoger je kwam, hoe meer de boel was vastgeroest. De hele top 6 bleef gewoon hetzelfde. Inclusief de nummer 1 dus. Die was voor de vijfde week op rij voor Bruno Mars met IGS Might. Goed, nieuwe week, nieuwe kansen. Zeggen we dan heel mooi. Pakt een andere hit dan ook die kans deze week. Of staat Bruno gewoon nog een extra weekje bovenaan? we puur afgaan op de Airplay-cijfers van deze week. Dan ziet het er goed uit voor Bruno Mars. I Just Might is deze week de meest gedraaide track op de Nederlandse radio. Maar de Top 40 kijk daar veel meer dan dat. Het zijn de streaming-cijfers en de trends op social media die ook meetellen. En zijn die Bruno Mars ook zo goed gezind? Nou, via QMusic.nl slash Top 40 kun je jouw voorspelling doorgeven voor die nummer 1 van deze week. En doe dat vooral, want onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het Autotaalglas Sterrenpakket met daarin twee tickets voor een concert naar keuze plus vervoer in een mini-electric. Het wordt sowieso een de lijst. De voorjaars schoonmaak heeft ook de Nederlandse 40 bereikt. We hebben maar liefst vijf nieuwe binnenkomers. Betekent wel dat bankzitters moeten opstaan. Na zes weken is hun plaats vergaan. Harder dan, ik harder dan ik spenden kan. Ja, we komen kijken, komen zonder... Na acht weken is Bente van haar hoogtevrees afgeholpen. Wil vandaag, is vols, Na twaalf weken komt er een einde aan tot het eind van mei. Van jou, tot het eind van mij. De avond valt voor morning van Sommerjeun na 14 weken. The the en de week waarvan je dacht dat hij nooit meer zou komen, is daar nu echt. Eternity van Alex Warren is uit de lijst gevallen. En daarmee komt er niet alleen na 30 weken een einde aan zijn reeks met Eternity... maar ook een einde aan zijn bizarre hitmarathon. Na 102 weken non-stop in de lijst hebben we nu een top 40 zonder een hit van Alex Warren. De vraag is, welke hits staan er dan wel in deze week? Ga ik je vanmiddag tussen nu en 6 uur allemaal vertellen? De eerste nieuwe krijg je zometeen van me op nummer 39. Maar voor de vorm beginnen we netjes op nummer 40. Sambur, dit is Undressed. De enige echte, de top 40, de nummer... 40 12 tot 12 hoor je allebei later vanmiddag nog in de top 40. Maar dit is ook gewoon nog steeds een hit. De track waarmee het grote succes allemaal begon. Undressed gaat in de 32e week in de lijst naar nummer 40. Eén plek hoger. Nederlandse talent. De eerste nieuwe... Nee, ga ik niet zeggen. Frankje, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hallo. Uh, laat ik met de deur in huis vallen. Jij uh, hebt al een aantal top 40 hits op je naam staan. Alleen... Nog niet op jouw naam alleen. Je had drie top 40 hits. Dat waren allemaal tracks die je met S10 gemaakt hebt. Maar vandaag is de dag. Ik mag je feliciteren met je allereerste solo top 40. Yay! Yeah, wat leuk! Yes. yes! Iedereen gaat vreemd komt deze week nieuw binnen op nummer 39 in de lijst. Um, voordat we over, over het over ditje gaan hebben, ik wil heel even stilstaan bij 2025. Dat doet iedereen die deze week met jou een interview heeft. Dus ik ga het ook doen. Jij hebt eigenlijk een heel raar jaar gehad vorig jaar. Voor iemand die zo lekker bezig was met muziek, heb jij eigenlijk even op de pauzeknop gedrukt? Uh, dat klopt, ja. Uh, ik ben even in 2025, uh, ja, heb ik eigenlijk gezegd van ik ga er een jaar tussenuit. Ja. Toen heb ik wel nog intussen de Ziggo Room gedaan. Tuurlijk, kleinigheidje. Uh, dus uh, uh, het was een halve sabbatical. Uh, maar ik heb een half jaar stage gelopen. Ik heb, ja, ik heb allerlei andere dingen gedaan. Heb je ook een stagecijfer gekregen? Nee, dat niet. Oh. Nee. nee, helaas. Dit is na zes maanden met je gaan zitten. Nou, dit was een 7,5. Dit, dit, dit had je beter kunnen doen. Dit, uh, ja, dronnetje. ik had ook geen stagebegeleider. Ik nee, was okay. los. Okay. Ja. Uh, ja. En wat heb je ervan geleerd als je een overkoepelend motto zou moeten meegeven aan jezelf? Nou, ik heb wel. Uh, ik had voor de stage... Dit is misschien heel boring... Maar ik had helemaal geen weekend, uh, weekstructuur. Oh nee, dat snap ik heel goed. Ja, ja ik leefde gewoon... Uh, gewoon whenever. Ja. En nu heb ik dat wel. Uh, en verder heb ik ook geleerd... Dat er gewoon heel veel mensen heel goed bezig zijn. Uh, uh, en de wereld een hele... Uh, mooiere plek willen maken. Uh, en ik heb ook wel geleerd... Dat ik gewoon uh, mijn eigen werk... Wel het allerleukste vind. Precies. Je bent gewoon nu weer muzikantvrouwkie... In 2026 geworden. Precies. Ja. Iedereen gaat vreemd. Dat is wel een uh, behoorlijk statement. Um, ik heb inmiddels ook al begrepen dat het niet over je eigen relatie gaat. Wa waarom dan toch... Nee, nou ja, dat zou kunnen natuurlijk. Wa waarom, dan, waarom deze track? Waarom, uh, waarom het statement sowieso? Ja, uh, nou, het voelde voor mij niet, niet eens zoals een enorm statement. Het is gewoon een verhaal over iemand die die om zich heen kijkt en denkt... jeetje, er, er gaan echt heel veel mensen vreemd. Uh, maar uh, ja, die van mij toch niet. Je weet het nooit helemaal zeker... Uh, of je gekwetst gaat worden of niet. Ja. Uh, en natuurlijk niet iedereen gaat vreemd. Dus uh, dat wil ik er nog wel even bij zetten. Is de boodschap van het liedje ook, hè? Niet iedereen gaat vreemd. Dat is als je ja. beter luistert, is dat de boodschap van het liedje. Dat is het echte statement. Precies. Hoe gaat het 2026 er voor jou uitzien? Want nou, je stipt hem het wel even aan. Eind vorig jaar natuurlijk twee keer de Ziggo Dome gedaan. Dat is een enorm hoogtepunt. Waar gaan we dit jaar heen als je gewoon naar jouw agenda als vrouwtje de artiest kijkt? Uh, ik ga toeren. Het is wel helemaal uitverkocht al. Dus daar hebben jullie allemaal niks aan. Maar ik ga naar de. <lacht> Eerlijk om te zeggen, toch? Ja, precies. Naar de open Theaters ga ik uh, in het voorjaar. En uh, verder, ja, ik ben een plaat aan het maken, dus die ga ik afmaken. En dan, uh, ja, hopelijk uh, daarmee lekker veel spelen. Het is je vierde top 40 notering. Het is je eerste als vrouwtje solo. Ik ga het officieel maken. Iedereen gaat vreemd. Kon nieuw binnen deze week op nummer 39. Gefeliciteerd vrouw. Dank je wel. tot gauw. Oké, okay, doe doe. Bye bye. De top 40. to for another day. Oh ja, zeker. Stefan Kensington hoort nog steeds bij de veertig grootste hits van dit moment. Vorige week nummer 34, deze week op nummer 38 in de ene gecht En dat in hun 24ste week. Vrijdagmiddagbol begint deze week vroeg. Het heeft alles te maken met de tweede nieuwe binnenkamer van deze week. Die ga je straks horen op nummer 36. Eerst Marshmallow en Roll, Holy Water. Ze blijven staan op 37. <middels>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 Fear for the broken ...kans om een van de minst succesvolle top 40 hits ooit te worden. Het track van Marshmallow en Jitterroll bleef wekenlang steken... ...bij de onderste twee plekken in de lijst. En moet je nu eens zien, inmiddels al 27 weken in de enige rechten En deze week op nummer 37, Holy Water. Waarmee ze eigenlijk gewoon een glas sterke drank bedoelen. En daarmee is de brug heel snel gemaakt... ...naar de tweede nieuwe binnenkamer van deze week. Die hoor je zo meteen... De wekelijkse vrijdagmiddag boost komt eraan. Thomas Gray. Rumors sowieso.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 Probeer dagafiet of roter met vitamine C... ter ondersteuning van je weerstand. Nu, alle dagafiet en roter 1 plus 1 gratis. Kruid steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Fleming, Bente, Agda en de Munich. Kraantje Papi, Criscos Amsterdam en...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 De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectiel. Alleen vandaag koffie van Illy nu tot 33% korting op de meest getoonde prijs.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 Hoi, Jessica hier, 53. Ik run een bakkerij in Spekhoek. Vroeg op, laat door en altijd met liefde. Ondernemen kost tijd en aandacht. En ik zoek iemand die dat herkent. Iemand met zijn eigen passie, die ook trots is op de mijnen. Denk jij dat onze energie bij elkaar past? Biscuits. Daten met ondernemers. Het is nu al zomersale bij Doei. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij Tui heb je meer opties en dus meer keuze binnen je budget. Nog twee dagen zomersale met korting tot 400 euro per persoon? Ga naar toei.nl, de Tui-app of naar je reisadviseur. Tui, live happy. Geen borrel zonder plank. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie keukenkopers opgelet. Profiteer alleen dit weekend nog van de apparaten tiendaagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt niet één, niet drie, maar vijf aanmerkapparaten gratis. Kom nu naar de winkel want op is op. Keuken...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 Goedemiddag, het is half drie. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister. Eén vertraging van 15 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Ridderkerk-Noord en de Verbinder-Noordbrug. Drie kilometer file. De top 40. Op vrijdag 27 februari 2026. Een kerstverse editie met vijf kerstverse nieuwe binnenkomers. De eerste twee heb je de afgelopen 30 minuten al van me gekregen. Iedereen gaat vreemd van Frankje op nummer 39. En dit is, sorry, dit is de tweede nieuwe van dit half uur. De tweede nieuwe in 30 minuten tot 40 komt van Donny en Robert van Hemert. De knipoog naar alcohol is weinig subtiel moet ik zeggen. Ze hebben letterlijk een van de bekendste champagne merken in de titel gestopt: Moet. Het is een standaardfles die begint zo rond de 44 euro. Maar als je wat verder kijkt naar exclusieve uitvoeringen... met net wat langer gereipte druiven... dan kan de prijs al makkelijk over de 2000 euro per fles gaan. Het is dure shampoo. vind ik persoonlijk niet te zuipen. Maar het is blijkbaar wel het perfecte, perfecte onderwerp voor een jodige feesthit. Vonden Donny en Robert in dit geval. Ja, het is eigenlijk ook precies wat je van die twee gasten verwacht natuurlijk. Ze zingen over avonden die totaal uit de klauwen escaleren. De ene naar de andere dure fles bestellen tegen beter weten in... dan s ochtends opstaan met een enorme, een enorme kater. En s'avonds het gewoon allemaal nog een keer opnieuw doen. Dan zou je denken, het idee voor dit liedje is begonnen in de Club... of tijdens een uit de hand gelopen afterparty. Dat ze zichzelf bij de toiletten aankeken in de spiegel... en dachten, hoe ben ik hier beland? Maar nee, alles behalve dat. Donnie en Robert waren laatste gasten op de vrijdagavond bij Q-Music in Stefans Pianobar. En daar vertelde Donnie hoe deze track eigenlijk per toeval is ontstaan. toen hij een kopje, kopje koffie ging zetten. Oliver, degene die verantwoordelijk is uh, voor de beat en, uh, en zo, die heeft een koffie-setapparaat. Uh, <lacht> dus wij zaten koffie te zetten en opeens dus bij de naam stond een uh, flesje moed Dus in die sessie toen stond de flesje. en toen zeiden we: joh, van moed er nou om te gaan. Het contrast was zo groot. Wij zetten koffie en er stond gewoon een Moed er nou boven. En toen heeft het Uiteindelijk gewoon zichzelf uh, uh, geschreven. Want we hebben eigenlijk alleen maar de, uh, gelachen. Ja, Zoals zie je maar inspiratie zit in de kleinste dingen. Ook in een fles bij een koffiezetapparaat. Flauwe woordschappen tappen bij het zetten van een bakje zwart. Heeft nu een gouden hit opgeleverd. Het is dus de tweede nieuwe de top 40 van deze week. De vrijdag middelbureau begint blijkbaar al om twee minuten. Over half drie deze week. 36 Robert en Donnie. Maar weet dat nou? De enige echte, de top 40. Ik ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gif werkt langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ik ben toerist in eigen huis. En ik weet dat het waanzin is, maar Draai met ons week als tip voor de top. En nu is het plopper de plopper de plop. Plopper de plopper de plopper. Een hit in de top. Moet dat nou van Donny en Robert van Hemert nieuw binnen op nummer 36. Dan pakken we meteen door met de volgende nieuwe in de lijst. Hallo Den Haag. Hallo. Marcel Vedendaal. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Marcel, gefeliciteerd. Jullie komen deze week nieuw binnen in de top 40. Hoe dan? Ja, hoe, hoe dan? dan? Nou, nou, laten we daar eens even mee beginnen. Hoe dan? Want uh, jullie hebben nou, een vriend en vijand overvallen met nieuwe muziek. Nou, graag gedaan. Ja. <laughs> <laughs> Namens vriend en vijand... Dank je wel. Ja, Max, ja, ja dit dat was, Dit was, was niet helemaal de planning, toch? Want het laatste liedje dat jullie hebben uitgebracht... dat was twee jaar geleden rondom mijn Swings, jullie album. En ja, wedstrijd toch? Eigenlijk wel. Maar ja, <laughs> meestal voel je dat wel een beetje, een beetje opborrelen. Maar dit was er opeens, Won't Fall, nieuwe track van Direct. Ja, joh, weet je, wij hebben na de Kuip... Kuips. Kuipen. <laughs> hebben, we, hebben, we, hebben we eventjes gewoon een stapje terug gedaan. En dat wil zeggen dat we zijn altijd zo door in het volgende... en door en door en door... En op een gegeven moment, het is ook fijn als iets even mag beklijven, weet uh -huh. je wel. Het was toch al wat waar we mee bezig zijn geweest, het was een gestoord jaar. En um, dus we vonden het eigenlijk wel, ook wel fijn om een keer iets langer vrij te hebben dan drie weken. Uh, dat neemt niet weg dat als je wij ook begint... of je nou uh, op de PCC zit of waar dan ook... dan, dan borrelt muziek, stopt nooit, weet nee, je wel. De emotiviteit dus, komt altijd je, weer De is altijd heel dichtbij, dus je blijft ja. altijd maken... of je nou met of zonder elkaar. En toen wij inderdaad uh, eind oktober uh, bij elkaar kwamen... dat stond zeker wel in de planning... Toen uh, wilden we eigenlijk gewoon gelijk volop uh, aan, de, uh, aan de slag met nieuwe muziek... om ook inderdaad in het voorjaar, in het festivalseizoen uh, wat eraan zit te komen... dat je ook gewoon nieuwe dingen kan spelen. Dat houdt de boel ook gewoon lekker fresh. Dus nou, daar je... keken we juist heel erg naar uit. Jij zegt fresh. Ik heb erg gelezen dat het ook het startschot voor een nieuw tijdperk is. Dat jullie uh, met deze nou, kleingekozen woorden won't vol omschrijven. Ja. Maar ja, dat deze track daarin... Het is gewoon een heel krachtige track... waarbij je verbondenheid en de steun die je krijgt van familie en vrienden... dat, dat, uh, dat je je gedragen mag voelen in moeilijke tijden. Dat is, dat is een beetje wat deze song belichaamt. Yeah. En, en, en, en ja, weet je, we hebben heel veel te danken aan de mensen die, dicht, die dichtbij ons staan. En, uh, en, en ja, die, hou je gewoon, die draag je altijd bij in je hart. En uh, dus... Ja, dit was. En helemaal met ook toen we net uit de, de stadions kwamen met een, beetje een soort van ja, kolkende massa's, mensen ziet springen en zingen en genieten dan. Ja, we wilden wel gewoon ook met hele fijne energie terugkomen. Dus, uh, en we hebben wel het idee dat het is gelukt. Nou, dus. zeggen, dit is natuurlijk gewoon wel echt een arena knallen die je gemaakt hebt, toch? Je staat aan het eind van het jaar sta je weer in Rotterdam Ahoy. Daar zit natuurlijk gewoon voor ja. gemaakt. Plus dus al die festivals die eraan gaan komen. Ja, het is prachtig. En weet je, ik bedoel. Uh, Weet je wie het klein niet eert, is het grote niet waard. We gaan ook gewoon volgende, over ongeveer twee weken, gaan we weer het busje in. En dan gaan we uh, weer naar Duitsland en België. Yeah, en daar, daar zullen we voor uh, ja, twee tot 300 man spelen. Maar Lekker. wel met dezelfde energie. Maar het ja. is gewoon, het is fijn. Het is, het is altijd een humbling experience als je dan weer voor een hele grote groep mensen mag staan. Dus uh, nee, we doen het als we maar kunnen spelen, joh. Dat heeft bij ons altijd centraal gestaan. En uh, dus ja, het belooft een mooie zomer te worden. Ben jij bezig met uh, hoeveel top 40 dit jij al in de tas hebt met Direct? Dus uh, zowel uh, met jou als zanger als met Tim als zanger. Weet je de hoeveelste dit is? Nee, nee ik zou het niet weten. Het is nummer 30 voor Direct. Hoppakee. Ja. dat zijn er behoorlijk wat. Ja, jullie zijn gewoon onderweg naar je eigen top 40 met alleen maar direct tracks als het zo doorgaat. Dat is toch echt, dat is heerlijk. Dat is wel fix, hè. Marcel, ik ga het officieel maken. Je kunt het de, de, de boys vertellen. Jullie komen nieuw binnen deze week op nummer 35. Hachiki day. Parabing, paraboom. Tot heel gauw, Marcel. De De top 40.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 Deze week voor Thomas Gray. Rumors gaat van 32 naar 34 in de top 40 bij Q-Music. Daarvoor 35, de derde nieuwe van deze week. Won't Fall van Direct. En we gaan vrolijk verder met binnenkomer nummer 4... Het is het weer een debuut voor Justin Jack Style en Joon. Als je de afgelopen week ook nog een beetje in de buurt van een internetverbinding bent geweest... dan heb je deze sowieso al gehoord. Social media staat vol met filmpjes van deze track. Vooral door de serie Your Friends and Neighbors. Staat op Apple TV, dikke tip als je daar een abonnement op hebt. Goed, er zit een scène in waarin de hoofdrolspeler John Ham dans in een club met zijn ogen dicht. En dan gaat hij helemaal los op deze track. Oh nee, wacht, ik moet natuurlijk wel het origineel hebben. Dit is die je zo meteen gaat horen. Uh, op deze Bestild. Deze komt is uit 2010. Turn the lights off van Kato en Joon. Twee muzikanten uit Denemarken. Ja, wat het precies zo magisch maakt. Ik heb geen idee. Maar dat korte stukje uit die serie gaat al maandenlang heel het internet over. En dat hebben Juste en Jack Style ook gezien. Zij spraken al met Joon om een 2026 versie te maken van die track. En ook die gaat sindsdien volledig viraal. Het is een viral bovenop een viral. Volg je nog? Een remix is nu niet alleen een hit op social media, maar echt overal... En is ook in de top 40. Nieuw op nummer 33 deze week. The music, the top 40, I feel the Juste, Jack Style en Joon, Turn the Lights Off is nieuw in de Nederlandse top 40 op nummer 33. Nou, nog eentje dan om het af te leren. Dit is ook wel echt de hoogste nieuwe binnenkomen. Daarna is het echt klaar. Het is de nieuwste van Zoe Levi. Grote kans dat je bij haar naam vooral denkt aan Ik Zing. Haar hit met Snellup. Een van de grootste top 40 hits van 2025 geworden. Dat betekende ook de grote doorbraak voor Zoe Levi. Dat was nogal wat voor haar. Zoveel succes. De hele rollercoaster die erbij komt kijken. Vertel eens mij eerder deze maand nog in de q middagshow. Na Ik Zing was het gewoon een beetje een roerige periode. En ik had moeite met kwetsbaar weer zijn. Dus ik moest echt terug naar mezelf. Even kijken van oké, okay, wat heb ik nodig? En welke lieve mensen zijn er om me heen? En toen kwam het sluit me in je armen. Ik denk dat het altijd wel is als je artiest bent of creatief bent. Je hebt heel vaak gewoon geen headspace. Of geen ruimte of geen tijd. En je vraagt daarmee best veel van je omgeving. Zoals dus als ik soms thuis kom en mijn vriend zit op de bank... heeft een lekkere dag gehad, heb ik helemaal geen ruimte... om na te gaan denken wat hij heeft meegemaakt. En daarover gaat het nummer. Dat je ook heel erg moet waarderen dat het ook niet altijd makkelijk is... om met een soort artiesten en creatievelingen te leven. En dat je echt dankbaar moet zijn voor de mensen om je heen die met je blijven. Ja, en uit die roerige periode is dus sluit me in je armen gekomen. Een herinnering aan zichzelf om dankbaar te zijn voor de mensen om haar heen... die haar steunen, door dik en dun. Heel puur verhaal en ook een heel kwetsbaar verhaal... maar vooral ook een heel erg herkenbaar verhaal. Elke keer dat ik hem draai op de radio... dan stroomt de Q-Music-app vol met berichten van mensen die zich herkennen... in wat Zoe Levi zingt. Haar eigen DM's op social media ja Die lopen ook echt over van de lieve berichten. Ze raakt dus heel veel mensen met haar muziek. Dat deed ze al met Ik Zing. Doet ze nu opnieuw met Sluit in je armen. Niet zo heel gek dat het vorige week al tot alarmschijf kronen bij Q Music. Dat het deze week de hoogste nieuwe binnenkomer is in de Nederlandse top 40. Zoe Levi, take it away. Hoi, ik ben Zoe Levi. En echt heel erg bedankt voor alle berichtjes en liefde voor mijn nieuwe liedje. Dankzij jou Sluit in je armen deze week de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40. Op nummer 32.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 Ik ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op, maar ik geef. Voor de effect, en daarna raam ik open, zeg jij. Je... Van afgelopen week en de hoogste nieuwe binnenkomer deze week op nummer 32. Zoe Levi. En sluit me in je armen. En daarmee komt er een einde aan vijf nieuwe binnenkomers: Zoe Levi, Justin Jackson en John. Direct Robert van Hemert en Donny en vrouwtje allemaal weggestampt in 60 minuten tot 40. En we hebben nog drie uur te gaan. Zometeen nummer 31 I Run for Haven. <tied> Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie... voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op Belsimpel.nl. Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Nodido, dan ontvang je tot wel 951 euro extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien?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 Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Are you drinking my mullermilk protein? Uh. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Carol Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.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 Eén brok liefde voor je hond of kat. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen. Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon. Welke plannen je voor morgen ook hebt... begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin in morgen. AZM Nu bij Cooblue. Korting op Philips Hue smartlampen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Cooblue-app...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 Gesuikerde donuts. Vier voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes. Vier stuks Voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. En zo voor de... Aldi. De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu. Alle Max Factor make-up. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl Dit weekend bij New York Pizza.